De luchtverkeersleiding Nederland meldt dat er sinds 1 uur geen beperking meer zijn voor het vliegverkeer. Het vliegveld van Eelde is alleen open voor kleinere toestellen. De luchthavens waren vanwege de aswolken uit IJsland sinds 6 uur vanochtend gesloten. Testvluchten van het KNMI hebben uitgewezen dat de hoeveelheid as in de lucht geen gevaar meer vormt voor het vliegverkeer. Op Schiphol werden zo'n 500 vluchten geannuleerd. De luchthaven verwacht dat het nog enige tijd duurt voordat alle vliegtuigen volgens schema vliegen. Het is daardoor nog onduidelijk of alle gestrande reizigers vandaag nog weg kunnen. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft opnieuw een tandartspraktijk gesloten. De tandarts in Barendrecht kreeg vorige week onaangekondigd bezoek van een inspecteur. En die constateerde dat de tandarts niet over de benodigde papieren beschikt. De neptandarts deed wel allerlei behandelingen en maakte runchenfoto's. Vorig jaar sloot de inspectie ook al vestigingen van de tandarts... in Barendrecht, Zeist en Bloemendaal. Hij had zijn praktijk onder een andere naam voortgezet in Barendrecht. Vorige week werd ook al een tandartse praktijk in Echt in Limburg gesloten... vanwege overtreding van de hygiëneregels. Tegen een man uit Loenen is acht jaar cel geëist... voor het neersteken van een buschauffeur. De steekpartij speelde zich in september af ter hoogte van Breukelen... Volgens de officier van justitie was de verdachte op weg naar een consulente van sociale zaken in Woerden, op wie die erg kwaad was. In de bus zou die twee meisjes hebben lastiggevallen. De chauffeur kwam tussen beiden. Toen de verdachte aan de gang bleef, belde de chauffeur de politie. En daarna werd hij van achteren drie keer met een mes gestoken. De officier van justitie roemde het optreden van de chauffeur en wees op de toename van het geweld in het openbaar vervoer. Het weer wisselend bewolkt en vooral in het binnenland kans op buien, mogelijk met onweer. Het is 12 tot 16 graden. Morgen zonniger en dan een graad of 15. Dit was het NOS.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 CFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM, FM. Met, met nu jouw keuze, Zie FM. Out where the river broke, the blood was and the desert all. Hold the Rex sand.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 A bloody big mess inside, and I'm a.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 en de que quedan die las noches que aún no llegan yo A Dios le pido de ouders die de mis hijos y los hijos de tus hijos hier zijn, en de ouders en de ouders die hier zijn, en de ouders die hier zijn, en de ouders die de ouders die de ouders die hier zijn, en de en de de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 me recuerde a dios le pido que te quedes a mi lado y que mas nunca te me vayas mi vida a dios le pido de mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo a dios le pido un segundo mas de vida para darte y mi corazón entero entregarte un segundo mas de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme un segundo mas de vida yo a dios le pido que si me muero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 Si me muero sea de ben er niet. de ben er de Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik the rest.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 And sleep me. I threw a fractal on a breaking wall. I see you my friend and touch your face again. a little crazy No, we're never gonna survive De Lente. You. Hey. 16 Built a moon for a rockin' shit I never guessed if a rocker far from En die